Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg is lax en traag. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman en Tros Radar. Bij een gezamenlijk meldpunt zijn honderden klachten binnengekomen over de inspectie. Die doet te weinig met ernstige meldingen van patiënten en neemt hun klachten niet serieus. Maandag wordt in Tros Radar een rapport over de problemen gepresenteerd. Minister Schippers heeft toegezegd dat ze de conclusies van de ombudsman zal gebruiken bij het onderzoek naar de inspectie. De gasvlam die was ontstaan na het lek op het Elgin boorplatform van Total is uit. Volgens de Franse olie- en gasmaatschappij is de vlam vannacht uit zichzelf gedoofd. De kans op een explosie op het platform op de Noordzee is daarmee afgenomen. Het vuur woedde op zo'n 100 meter van het gaslek dat vorig weekend ontstond. Gevreesd werd dat er een grote explosie zou plaatsvinden als de vlam in aanraking zou komen met het ontsnappende gas. Het bedrijf heeft gezegd dat het dichten van het lek mogelijk maandag gaat duren. Willem van Oranje heeft zijn beroemde laatste woorden nooit kunnen uitspreken. Hij moet op slag dood zijn geweest toen hij werd neergeschoten. Dat is een van de conclusies van een onderzoek waar 25 experts vier jaar lang aan hebben gewerkt. Willem van Oranje werd in 1584 in Delft vermoord door Balthasar Gerards. Volgens de overlevering zei hij, mijn God, mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk. De uitgebreide conclusies van het onderzoek worden vanavond bekendgemaakt in het tv-programma Blauw Bloed. Bij een reeks bomaanslagen in het zuiden van Thailand zijn zeker acht doden gevallen. Ruim 70 mensen raakten gewond. Drie bommen gingen af in een zakendistrict in de stad Jala, vlakbij de grens met Maleisië. De bommen waren verstopt in twee auto's en een motor. Vrijheidsstrijders willen dat de regio onafhankelijk wordt. Het weer. In de loop van de middag minder regen en in het noorden en oosten breekt nog even de zon door. Het is een graad of 10. Morgen bewolkt en af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat tussen Leids en Damme de wouden een file van 3 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort Het is dinsdagochtend Het is weer tijd voor een reisje terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 En de jaren 70 Als opening hoor u onze herkenningsmelodie Van Louis Davis met het weet je nog wel oud Opname 1928 Dit uur heb ik weer een heleboel mooie muziek veel al muziek uit de jaren 50 heb ik uitgezocht voor vandaag. Onder andere de Ramblers, Olga Lovina, Annie de Reuver en Karel van der Velden. Maar nu eerst even een toepasselijk plaatje, zelf uur geweest. Rita Corita met koffie, koffie en nog eens koffie. Een man had voor een bakkie troost al zijn vrienden meegenomen. Op een uur dat een fatsoenlijk mens allang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel, ze zaten moppen te tappen, Maar toen ik met koffie naar binnen kwam, begonnen ze te kloppen. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond Als je mij nooit op de koffie komt Koffie, koffie, lekker bakkie koffie Wat knap de mens daarvan hoort komt pampé de koffie ging erin als koek. En ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht: gaan jullie nu naar huis? Ik sluit gewoon vanavond meteen tijdje. Toen zei mijn man: maar zou ons nog een tweede bakje goed maken? Ze riepen: heja! ja! En toen moest ik wel hopen hier weer koffie, Wie lust er een koffie? Iedereen natuurlijk. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat op de mens daar van al? Je kan heel lang leven en blijft ook gezond als je mij nu op rupte koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat op de mens daar van al? Nou, dat weet je wel altijd, hè? Ja, nee, hij zal nee zeggen. Ja. Nou, je wordt er veel te dik van, hoor. Je kan heel lang leven, je blijft ook gezond. Als je mij nooit op de koffie komt. Koffie, koffie, lekker wakker. Ik heb maling aan vuil, ik verlang slechts naar jou. Toezeg naar jou, ja, mijn schat, dan De zorgen van morgen die kwellen het meest Als je zo samen eens uit bent geweest Je wilt zo graag trouwen, maar geld is er niet Dus zing je alleen maar een lied Ik heb maling al gehad Om gelukkig te zijn Ik zing graag een wijsje met een meisje in de malenstij ik heb maling geld, ik verlang slechts naar jou. Toen zeg nou ja mijn schat, dan worden we man en vrouw. Al heb je geen geld, dat komt ook wel weer goed. Je gaat naar de viskus met een vrolijke zoet. De ambtenaar zegt, oh betaal je weer niet Dan zingen we samen dit lied Het heb maling aan ge Om gelukkig te zijn Ik zing graag een weisje met een meisje In de maagenschijn Ik heb maling geld. Lang naar jou. doe zeg nou ja, schat, Dan worden we man en vrouw. Kremaling achterin. Ik ging om gelukkig te zijn. Zing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 Ook hoor die de ramblers met ik heb aan geld. En het begin van dit blokje Rita Corita met koffie. Koffie, lekker bakkie koffie. U luistert nog steeds aan Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaag veel meer muziek uit de jaren 50. Iedere dinsdag tussen 11 en 12 ben ik bij u. En als u het programma gemist heeft of wil het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 kunt u het nogmaals beluisteren. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik heb nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Onder andere Furios, de Furios of iets dergelijks met Bye Bye Love. Maar eerst Riehel met het hutje bij de zee. Beelden uit mijn kinderjaar. Uit mijn jeugd zo vrij en blij, trekken somtijds kalm en rustig aan mijn peinzend oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen, vol geluk en stille vrede. Ik steeds ontwakte In ons hutje Bij de zee Hoe verheugd Ik steeds ontwakte In ons hutje Ons hutje bij de zee Mijn verbeelding ziet de bloed voor ons nederig venster staan En het strand waar ik schelpen gaarde Glanzen bij het licht der maan Ik hoor mijn moeders zoet vermanen Als ze mij in het bedje leeft en ik voel weer sleevens morgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weer schreeuwens morgen in ons hutje, ons hutje bij de zee. Dan ik later mocht ervaren, levensdroefheid, levensvreugd. Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn duivelt. En mijn laatste wens zal zijn dat ik.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 Stop om, bye bye love, vaar bye lieflijkheid, high bitterheid, ik voel me moe en lep om, vaarwel, vaarwel, mijn troep.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 Een duppie is een bijsi, een kwartje is een heitje, een gulden is een piek en een riksdaler heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek en gintje maar hoe heet nou een lap van 100 gulden? Hey! Raak poen, poen, poen, poen, de een zegt geld, andere money, maar wij zeggen poen, poen.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 Vaak zeggen dat geluk niet zo te koop is. Maar geld doet wonderen en vooral als het een hoop is. Ja, ja, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, poen, Ja, een nummer wat uh, nog niet zo lang geleden regelmatig erbij kwam op de televisie bij een of andere verzekeringsmaatschappij. Het nummer van Willem Parel, oftewel Wim Zonneveld. Willem Parel was een, uh, ja, zijn Elias. Het nummer en daarvoor worden u de vioolens met By My Love. Misschien zeg ik het verkeerd door mijn excuses, maar ja, is eh, uh, ja. Is al een moeilijke naam. En daarvoor hoor u Ria Helmink met Het Hetje, Het Hutje bij de Zee. IFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Reis terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Onderweg zometeen. De Butterflies, De Melody Sisters. Maar eerst nu vrolijke muziek over tulpen, want daar zijn we natuurlijk in Nederland bekend om. Herman en Mink met tulpen uit Amsterdam. Als de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 Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg een te Als de lente komt, dan stuur ik jou. ben uit Amsterdam. Als de lente komt, pluk ik voor jou. ben uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou. Tilmen uit Amsterdam. Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste. Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Zeggen tulpen uit Amsterdam. We leven tijd van.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 Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunloo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer Duits Antwoord. Gewoon voorplaten van schellak en vinyl draaien weer op volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidstragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer. Een met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer Duits Antwoord met Mario Zandvoort. Dankjewel, dankjewel. Mij, ja, dat doet hij beslist. Hij stuurt me maar bloemen, dat kan hij doen. Maar ik had veel liever van Jackie een zoen. Dank je wel, dank je wel, dank je voor die bloemen. Ik vind ze reuze mooi. Maar wat moet, wat moet ik nou met al die bloemen? Toe, kom vanavond in zelf Macht toen mee nu, aan de andere kant van de muur Het was de bange stem van de vrouw van onze linkervuur Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker Wat is dat voor een vreemd geluid? En Willem, kom je ver toch uit? Mag ik hoor een stomme leden gaan? ik ben zo vreselijk bang Toen Willem wordt wakker, toen Willem wordt wakker Willem wordt waker, toen Willem wordt waker, van de hele vlamme land, kwamen stukken in de klant, willen werd beroemd, want nu zingt heel het land, toen Willem wordt het toen Willem wordt waker.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 Aan de deur. De nacht is blauw. Je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je, maar weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je etje. Zandvoort, de lokale omroep badplaats Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort en u hoort de muziek van Terry Scholten met een beetje daarvoor Barreflies met Willem, wordt wakker. Ook hoorde u de Melody sissen met dankje voor die bloemen. Aan het begin van dit blokje hoor u Herman en ik met tulpen uit Amsterdam. Reis reisje terug in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaag blijven we veelal in de jaren 50 hangen. Dat doen we onder andere met nog een plaatje van de Barreflies. En zometeen uh, de Atergeuzen met het meisje uit mijn dorp. Maar nu eerst hier de Skymasters met Tonia. Er woont in dorpen dorp een meisje, ze weegt 300 pond. Haar bruin gebrande armen zijn mollig en zo rond. Maar dat kan mij heus niet schelen, dat is wel naar mijn zin. Want zij is voor mij het meisje dat ik bovenal bemin. Tonia, Tonia, dring maar de boven me op klabet. Daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, riemel in de ronde. Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schik. Met Tonia, Tonia, riemel in de ronde. Op de Met Tonia ja. En morgen dan is het kermis Dat wordt een reuzefeest Het hele dorp is tapeldol Maar Tonia het meest Mijn varken gevuld met duiten Heb ik vandaag geslacht Om kermis met haar te vieren Als het kan tot middernacht Tonia, Tonia Drie maar in de hotzetza Boven mijn opklapbed Daar hangt jouw portret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 met Tonia ja. Maar daar op diezelfde kermis Begon een grote schrik Want Tonia mocht nergens in Ze vond een haar te dik Toen is er een man gekomen Daar sprak ze even mee Nu is ze als dikke dame Met de kermis op tournee. Tonia, Tonia Rimmel in de ronde Boven mijn opklapbed Daar hangt jouw portret Tonia, Tonia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 Maar het je met mijn god, het is het licht van allemaal. Ik zie haar in mijn verdachten, weer tegen het netjes aan? Go! Oh. Kussen wel, daar, bij daar bij de waterkant, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen walt, daar bij de waterkant, daar bij de waterkant. Je kreeg een kleurtje en zei nee, hoe komt u op die idee? U bent beslist. Met samen op de stoep van een Vrolijke muziek, hele muziek uit de jaren 50. En veel toch een beetje gebaseerd op het mooie weer van de afgelopen dagen. We horen Black and White met daar bij de waterkant. Ook hoorde u Helma en Selma, want ik heb mooie tulpen. De butterflies kwamen weer voorbij met Dixieland en Atergeuzen... met het meisje uit mijn dorp. VWM Zandvoort, dit was er. Zandvoort uit Zandvoort. Het is tijd voor mij om mij afscheid van u te nemen. Het uurtje zit er alweer op als u denkt van ik wil het nog een keer horen... dat uurtje, of u hebt de helft gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 kunt u dit programma nogmaals beluisteren... in de herhaling. Ik wens u nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week. Zometeen nog muziek van de Sky Mars. met wel bedankt... voor het gezellige avondje. Maar nu eerst de vooruit met ik zie je elke morgen. Misschien tot een andere keer. Of anders. Tot ziens. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Wow, wow. Well, well. Zie je elke morgen, zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? de hele morgen, ik wil de hele middag ik wil op z'n bij je zijn dan waren alle dagen vol vreugd en zonneschijn. de vogels zouden zingen en iedereen was blij en alle mooie dingen waren voor jou en mij nee. zie je elke morgen, zie je de middag, zie je elke avond weer drie keer alle dagen maar wat is nu de keer, Elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Ik wil de hele morgen, ik wil de hele middag, middagsavond bij je zeen. Dan waren alle dagen vol geur en zonneschijn. De vogels zouden zingen en iedereen was blij. Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Het is niet veel, is niet veel. het is heus de voor jou en mij, en ik deel. En ik wil, mijn dag in drie, en ben best blij als ik je zie. Als ik je zie, al is het een keer of drie. Drie. drie, maar het ga veel te veel voorbij. Als we ontvangen vaak bezoek dan leggen ze een kaartje en drinken thee met koek daarna komt er een glaasje met dit of dat liqueur en als het bezoek naar huis gaat dan hoor ik voor de deur